Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Duitse minister van Defensie is opgestrapt. en dat heeft te maken met de video die ze op Insta zetten rond Oud en Nieuw. Het jaar 2022 neigt zich ten einde toe en Berlijn bereidt zich op de jaarswisseling voor. Wat was dat voor een jaar, dit jaar 2022? Ja, een rommelige, nogal knullige video, maar dat was niet het grootste probleem. Nee, in haar nieuwjaarsboodschap vertelde ze net iets te enthousiast over de oorlog in Oekraïne. En dat die haar de kans had gegeven om veel leuke mensen te ontmoeten. Veel mensen vonden dat maar ongevoelig. En ze kreeg al veel kritiek omdat ze haar werk niet goed zou doen. Nu heeft ze dus haar ontslag ingediend. In Nepal zijn de zwarte dozen gevonden van het vliegtuig dat gisteren neerstortte in de buurt van Pokhara. Een toeristische stad in de bergen. Op die zwarte er staan gesprekken en info over de vlucht. Vandaag wordt er weer gezocht naar overlevenden, maar de politie denkt dat de kans klein is dat die nog gevonden worden. Bij het ongeluk kwamen minstens 68 mensen van de 72 inzittenden om het leven. FC Twente speelt zondag tegen FC Utrecht op een nieuwe grasmat. Er wordt een vers veld uitgerold omdat het nu een drassige bende is. Door de regen van de afgelopen dagen ziet het veld in de golfsvesten er niet uit. Ook lukt het niet om genoeg water af te voeren als het zo hard regent als de afgelopen dagen. En toeristen die naar het Giethoorn van het zuiden willen moeten de portemonnee trekken. Vanaf vandaag heb je een toegangskaartje nodig om Venetië, want daar heb ik het over, in te komen. De stad wordt al jaren overspoeld door hordes, toeristen en reisvloggers. Goedemorgen, adventurers. Goedemorgen. Van een van de most beautiful steden in de wereld, Venice. En hier ben ik in Venice. En ik kan niet wachten om deze incredible stad te zien. We are officially walking the de straat van Venice, langs de canals. Een kaartje kost 3 euro op een rustige dag en een tientje als het druk is. Zo hopen ze het een beetje te kunnen spreiden. Het weer, een natte dag, maar voorlopig wel voor het laatst. Vanaf morgen veel zon, s'nachts kan het wat vriezen. Overdag een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Rainbow Radio Sandbourg Welcome to the best show on the radio J'ai pourvu une étrange gloire.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 À trop t'aimer, mais la flamme ardente et tendre, Quand moi tu as allumé, C'est un serré d'évite en cendres, Par ton infidélité. J'ai brûlé mes yeux, À trop te pleurer, J'ai brûlé mes lèvres, À trop te poigner, J'ai brûlé mon cœur, À trop te pardonner.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 En trop eh, met deze lekkere oude <laughs> jaren 50 hits van Brûlé, euh, brûlé mes yeux".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 Nee, dat en toen was een hebben we gezegd, raar, ja. precies, dat was ja. een beetje raar. Uh, dat was ons eventjes ontschoten. En toen hebben we gezegd: dan starten wij 1 januari in ieder geval met een nummer van hem. En dat was deze uh, hit waarin hij uh, ja, vertelt dat hij zijn ogen heeft verbrand. Ja, oh. En zijn ja. mond en zijn mond ook. Ja, alles verbrand. Ja. Beetje ja. Eigenlijk nieuw een, nieuw een, beetje, een beetje de oud niet ja, helemaal ja, goed ogen gegaan verbrand, met, <laughs> met. Met het vuurwerk op <laughs> 61. dit. <laughs> nou, zo zijn we er wel, heerlijk, en toepasselijk, inderdaad. Ha <laughs> Maar hij is dus overleden. Nee, hij is ja. overleden, inderdaad. Ja, hij dat is en, nu ook uh, waarschijnlijk. Uh, ja. Met veel respect, want hij was toch maar de eerste uh, ja. celeb die uh, in, ja. in Vlaanderen dus uit de kast kwam. Uit de kas kwam ja. Eigenlijk een soort uh, Belgische equivalent van, van Albert Mol uh, ja. Ja, in, uh, in Nederland. Ja. Uh, welkom in dit uh, tweede uur bij uh, Rainbow Radio Zandvoort. Van, uh, van Zandvoort in uh, uh, uh, januari 2023. <laughs> de eerste uitzending, nou, de 31 december. <laughs>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 Ja, en, en dan uh, met agenda Een de agenda. Ja, ja dus nieuws we nou hebben we gehad als het eerste uur. Ja. En nu gaan we de luisteraar vertellen waar die allemaal naartoe kan. Dit ja. jaar. Er is dus, uh, zoveel te doen, precies. jongens, we gaan echt uh, een heel leuk jaar terug. Ja, en het, het kan ook allemaal weer uh, als, het, uh, als het goed is en ja, zo klaar is. Uh, dus het uh, in, ja. in ieder geval maar voorlopig uh, vanuit gaan. He? Dus pak je pen en papier of je elektronische agenda. En ga er klaar voor zitten. Want we gaan het met naam en datum gaan we het allemaal benoemen. Ja. En uh, we, we beginnen. Nou, we beginnen eigenlijk.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 Uh, absoluut leuk. Ben je er nog nooit geweest, ga daar naartoe. Want het is een ontzettende leuke happening. En uh, het ketelhuis uh, bij de Westengasfabriek in Amsterdam... bruist werkelijk uh, aan alle kanten. een fantastische plek natuurlijk. Het is een heerlijke hele plek. leuke plek. Je kunt ja. er ook prima uh, eten. Je, ja. uh, sympathieke sympathieke prijsjes. Uh, veelal uh, vegetarisch, veganistisch. Ja. En uh, nou, veel uh, goed. Leuke, ja. leuke, leuke locatie. Ja, absoluut. Ja, uh, absoluut. Heel uh, kijk uh, uiteraard op uh, de website...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 En voor meer informatie is het Flevovuur.nl. En ook dat zal ook op allerlei social media's worden gedeeld. En dan kun je daar kaartjes verkopen. Het is een low-budget eh, kampeerweekend. Dus uh, dames met uh, wat minder uh, ruime portemonnee... kunnen daar ook uh, lekker drie dagen gezellig uh, zijn. Ja, superleuk. Ja, en ja. ja, dan zijn we inmiddels... Uh, je merkt het natuurlijk al... Uh, we komen in uh, de juli en dan uh, zijn we eind mei, begin juni... en dan juli...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 Leave me this way.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 Oh, willen jullie nog even een apparaat? Nou ja, het, ja. Ik, ja absoluut. Uh, mooie mooie boodschap, Jelmer. Ja, ja. prachtig. Ja. Ik krijg kippenvel van, eerlijk ja. gezegd. Ja, zeker. Ja. En ik echt vind de mooi. oproep om uh, juist meer... met elkaar hand in hand te gaan lopen... vind ik een, uh, ja, vind ik een ja. krachtig steden. Maar voor Inderdaad. iedereen, hè? Gewoon, echt, uh, dat, dat, is, dat is het mooie. Dus precies. Ja. Ja. Ja, ja. Iedereen moet gewoon meer liefde tonen. Ja, precies. Dat is eigenlijk... Ja. En, ja. misschien, misschien voor de Feyenoord-supporters... Ja, uh, dus ja, hand in hand kameraden. Ja, ja precies. Ja, Begrijp dat nou eens een keer? Ja, precies. Zoiets algemeen als bij sport, daar zou het juist vandaan moeten komen. Want ja, dat, de, de dat is toch broederschap? Ja, ja. ja, dat is ja. Uh, ja.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 Nummer 5 ABBA Dancing Queen 50. Nummer Vier Stro Allo Die werken, qui...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 Ik ga gaat gewoon niet steeds Del. Nee, nee. nee. Dit is ja, dus Dat ja. Dat, ja. dat is een prentenboek uh, schrijver oh. illustrator dus, ja, ik, mm. ik gooi even wat, uh, wat dingen die door, door jij die jij voor het slapen ja. gaan nog even leest dat ja. Printenboek, ja. Nou ja, weet je als je de pabo uh, ja. als je daar les geeft dan kom je wel eens ja, aan ja. raak in mijn prentenboeken en dat werk ja. allemaal. Dus uh, vandaar. Ja, zit gewoon ja. inderdaad. Ik in mijn Ronaldo. Ja. We gaan gewoon even door met de agenda. slim om dat te gaan doen? laten we naar 19 juli gaan. 19 juli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 Ja, toch? Fantastisch, Pride at the Beach. <laughs> dan hebben we ook nog Antwerp Pride. Antwerp <laughs> <laughs> <Ja>. Pride. <laughs> Die is van 8, dus ik kan meteen door. Een, een weekje, even vijf dagen rust nemen. En dan van 8 tot 13 augustus oh. is uh, Antwerp Pride. Dus uh, de 16e editie al, alweer, uh, groot uh, zoals voorheen. Antwerp Pride en voor meer informatie Antwerp Pride.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 ...punt mt. Ja, ik ga heel snel met jaar altijd. 20 En dat staat natuurlijk voor Malta. Oké. Okay. Oh ja. En dan uitsluitend alle allerlaatste, maar nee, niet als allerlaatste, want het begint al meteen. Uh, nee, we hebben allemaal uh, regenboogborrels hmm, ja, in de al, regio. Nu, nu gaan we beginnen. Ja, nu gaan ja. we beginnen. En uh, nou, de eerste donderdag van de maand, dus dat is aanstaande donderdag alweer, kolenvoervelzen in, uh, uh, in café Staal. Uh, en dan, nou ja, zo gaat dat helemaal door. Als je nou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 Ik vroeg haar te luisteren, naar mijn oude vrouw. Mijn kamer plots leeg en ik voelde de kou. Nee, ik had geen man en kinderen gehad. Want Mies was mijn liefde en dat was zat. Maar Loes, is dat fout? Waarom doe je zo raar? De liefde was mooi tussen mij en haar.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 coming out, we're coming in, want we ja. raden nader het <laughs> einde van de, <laughs> de, de eerste aflevering van de 2023, zag ik ja, dat dit keer maar goed zeggen, inderdaad. <laughs> <echt> gewendig, <laughs> dit, uh, <laughs> ja, dit was alweer de eerste uitzending van uh, Rainbow Radio Zandvoort in het uh, nieuwe jaar. ja. ja. ja. Wel heel vroeg in nieuwjaar, hè? meteen twee, ja, gelijk, twee januari. Ja, gelijk, ja. januari. Dat hebben we ook wel een beetje gemerkt eigenlijk. Ja, zo met zijn dus dus, er ook erin, uh, in. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja. Nou, uh, we gaan de afkondiging doen. Uh, februari zijn we er weer. En hoeveel is het eigenlijk? Uh, wat is... Uh, ik ga even researchen. Ja, ik doe Kijken, even, even, even researchen. Maar uh, ondertussen ga ik alvast eventjes uh, Jelmer bedanken voor de techniek. Uh, Mirko is er vandaag helaas niet.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 En de en de, bologen bologen. Ja, die en de, de presentatie niet te, de... niet te vergeten. En dat ook ja. niet. Nou, Laten we maar uh, eruit gaan met uh, wat de nummer 1 was van top 53. Of nog steeds is natuurlijk. Volgend jaar uh, benieuwd of deze op dezelfde lijst staat. Die zien. erin staat of dat het de nummer 1 is. Dat het is, is een verrassing. Dat is natuurlijk een jullie uh, luisteraars. Wij zorgen natuurlijk voor nieuwe aanwinsten in het komende jaar. Maar we gaan eruit met George Michael nummer 1. Faith.